Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Oud-schaatser Paulien van Deutenkom is overleden. In de zomer werd bij haar kanker geconstateerd. Ze is 37 jaar geworden. Van Deutenkom was actief op de schaatsbaan tussen 1998 en 2012. Haar grootste succes behaalde ze in 2008... toen ze in Berlijn de wereldtitel Allround veroverde. Ze kreeg toen ook de Schenk Award als beste schaatser van het jaar. Twee verdachten van het dodelijke vuurwerkongeval in het Friese Mora... zijn door de politie vrijgelaten. Ze blijven wel verdachten in de zaak. Een derde verdachte zit nog vast. De drie worden ervan verdacht dat ze vuurwerk hebben laten ontploffen... dat alleen mag worden afgestoken door professionals. Bij het ongeluk op oudjaarsavond kwam een man van 41 uit Mora om het leven. De burgemeester van Terschelling maakt zich zorgen... over de spullen uit containers die op het eiland terechtkomen. 270 containers vielen gisteren bij het Duitse eiland Borkum van een schip in zee. De burgemeester maakt zich zorgen omdat nog niet duidelijk is hoeveel containers schadelijke stoffen bevatten. Ook is er veel piepschuim aangespoeld dat verkruimelt en verdwijnt in het zand. De schietpartij in Rotterdam, waarbij op nieuwjaarsdag rapper Faes om het leven kwam, had een onbenullige aanleiding, melden enkele media. In een café zou Faes per ongeluk een glas hebben omgestoten waarna er een woordenwisseling ontstond. Buiten het café liep de ruzie uit de hand. Faes werd doodgeschoten en zijn broer is zwaar gewond. De zoektocht naar de tweede zwarte doos van het gecrashte toestel van Lion Air is gestaakt. Het toestel stortte eind oktober in de Java Zee. Het was onderweg van Jakarta naar het eiland Bangka. Alle 189 passagiers en bemanningsleden kwamen om het leven. De eerste zwarte doos met de vluchtgegevens werd na drie dagen gevonden. Het weer op veel plaatsen bewolkt en hier en daar een buitje, later vandaag mogelijk enkele opklaringen. De temperatuur stijgt naar ongeveer 6 graden. De komende dagen verandert er weinig. Dit was het N Washula. ZFM, verkeersopdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn geen meldingen van files. In cirkels Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 That you care if you say you love me madly I'd gladly be there like a puppet on a string Love is just like a merry-go-round Pop it on the screen. Like a papirone. string. En welkom bij het tweede deel van Zandvoort Lunch hier op ZFM Zandvoort. En uh, wat gaan we gezellig dit tweede uur doen, Dolly. Nou, laten we eens gaan beginnen met uh, straks de artiest in het licht. Want ik heb er nog twee voor u. We hebben net even geluisterd naar Job, want die was jarig. Diepe de piep, jarig uh, Job. Jij bent de zon voor hem gespeeld. En um, we gaan straks luisteren naar de Everly Brothers, want een van de Everly, Everly Brothers heeft vandaag een bijzondere datum. Um, dan gaan we gewoon maar muziek maken. Dan gaan we richting het half twee regio journaal... met het uh, nieuws en het weer. Ja, en, uh, en verder. zien wat er nog er wel. Wel, ja. Ja, wel, ja! Ja, ja, ja, ja. Hey, wist je dat uh, gisteren was de dag van, uh, van je ex? De dag van je ex. Ja, de dag van de ex. En door had ik een feestje kunnen geven. En wat ja, voor een. en het viel me wel op. Ik dacht, had die de dat, gaat wil, gaat. Ik, dat wil ik toch even noemen. Ja. De dag van je ex. Moet je ex dan een cadeautje sturen of een bos bloemen? Ik, ik <laughs> uh, Of lekker mee uit eten nemen. Of. Uh, het goed maken. Of zo'n envelopje sturen. Of, uh, Met zo'n kogel erin. Want er schenen er wat hulsen te hebben gelegen. Uh, uh, uh, zo links en rechts in Rojina Dus Zo'n poederbrief, ja. Oh, wat zijn we gemeen. Oh, wat zijn we gemeen. Nee, nee, nee. nee of een mooie nee. foto plaatsen hè? op Facebook dan. Hè? De... Herinner je mij ja. nog? Ja, ja. Weet u nog? Weet u nog? Kent u deze nog? Nog, <laughs> nog, nog, nog. Of <laughs> De een dag van je of ex? Een, zeg. Of, of een, een, een, een envelop, een naaktfoto. Oh, <laughs> die heb ik nooit gemaakt van mijn ex. Nee. Of uh, dat uh, juist op Facebook plaatsen? Nee, we gaan wel uh, lekker doordraden in het demo. GELACH Doe een blinddoek op. Uh, ik ga nee. boodschappen doen. Ah. Oh, want dit. Oh, oh, oh. Nou, hey, uh, dit is het... Ja, te... ja nee, we gaan artiest in het licht ja. doen, want dit gaat helemaal de verkeerde kant Zeker, op. Zeker, dit dus je ja. zet van hier. hier En ja. welkom bij het tweede uur. En wij gaan naar het uh, artiest in het licht. Ik zou ook altijd wel een keer in het licht willen staan, hoor. Ja? Nou, nou, nou, ja als, je je... als je jarig bent. Ja, nou, we gaan beginnen. Artiest in het licht.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 Bye. En weer een beetje ingedimd. Jazeker, ja. Nou, dit waren dus de Everly Brothers. En uh, nou, zit, was ik weer even met andere dingen bezig natuurlijk. Net is altijd. Dus ik was, ja, er komt altijd zoveel tussendoor kijken. Je zit niet ja. alleen. Uh, maar goed, we, we, we, we draaiden deze omdat het vandaag de sterfdag is van Phil Everly. En Phil Everly is dus een van die twee Everly Brothers. Uh, Phil Everly was geboren in 1939 en is overleden in 2014. En zijn broer Don Everly is geboren in 1937. Die was dus iets ouder en die leeft nog. In ieder geval. Instrumenten. Waren zij een Amerikaanse. Heb je nou stiekem mee, iemand mee naar binnen gesmokkeld? Wat krijgen we nou? We je ineens iemand praten? Uh, een Amerikaans zangduo. En het grootste succes kenden zij in de jaren 50 en 60 van de 20ste eeuw. En ze werden behalve door rock and roll ook beïnvloed door popmuziek en country. En de Everly Brothers zijn vooral bekend geworden... door de harmonieuze zangpartijen. Nou, dat heeft u net kunnen horen. Uh, dus de ja. Everly Brothers, omdat Philip uh, vandaag zijn sterfdatum is. Nou, hartstikke mooi, mooie liedjes zijn dat. Ja, toch? Zeker weten. Hé, hey Dolly, het, um, ja, ik heb de nieuwjaarsduik gedoken. Ik denk al, wat, wat, wat, wat zie je er vreemd uit? Vreemd, ja. vreemd? Ja, ja, ja. Ja. Ben ik gekropen. Nou, nee, zo, ver, zo opfrissend. Zo, uh, je bent helemaal opgefrist hè, in, door die nieuwe de... jaar. <laughs> in het nieuwe jaar. Press ja. in het uh, nieuwe jaar. Ja, het was wel een happening, hoor, de afgelopen keer. In ieder geval meer dan 6000 mensen die dan de zee induiken. Nou, meer dan 6000, volgens ja. het persbericht waren er 5100. Ja, qua, ook qua publiek. Oh, met publiek erbij. Ja, ja, dan kom je wel aan de 6000, denk ik. Ja, want uh, er stonden heel wat mensen te kijken, geloof ik. Hè? Ja, zeker ja. weten. Ja. Maar uh, in ieder geval... Uh, was in ieder geval uh, in het persbericht stond anders, maar... Op Facebook stond er weer een ander bericht. Maar in ieder geval is er okay. wel publiek bij geweest. Ik denk dat er heel veel mensen waren, in ieder geval in Zandvoort. Nou ja, jij, jij stond was ook vielen dus naar Moe Zandvoort. niet niet zeggen: Zandvoort uit ook trouwens. Ja, ja. Dus, uh, maar ik, ja, het is alleen maar goed dat zo'n evenement toch zo populair is. En dat wij in ieder geval 60 jaar uh, een nieuwjaarsduik hebben. En uh, allemaal bedacht door Okke. Hè. En Okke is, uh, is de initiatiefnemer van de nieuwjaarsduik in Zandvoort. En uh, ja, daarna zijn er heel veel andere nieuwjaarsduiken gekomen. Dus uh, ja, hartstikke ja, leuk. Ja. En over de zee gesproken. Ja. nou Ze staat binnenkort in het Ziggo Dome... omdat ze 25 jaar in het vak zit. En dan heb ik het over Treintje Oosterhuis met de zee. Oké, okay, leuk. Dat was met De Zee. Wat een en, uh, ongelofelijke compositie, hè? Ja, dat wilde je net zeggen, joh. Verdorie, als je dat nou toch eens... naar het Eurovisie Songfestival zou sturen. Mijn ja, kapot. ja, ja. Niet normaal, niet normaal. Nee, echt niet normaal. Dus, echt goed uh, gecomponeerd. Ja, dat, dat, dat ja. geeft zo'n lekker gevoel. Ik was erbij, hè, Dolly? Bij ja, de opening van Amsterdam Arena. Waar, waar ben jij nou niet bij? Ja, maar ik was ja. toen nog een kind. Ik was, oh. ik, ik was klein, joh. Dat, uh, ja, ja. Maar maar ik zal heb, dat een ik indruk heb gemaakt hebben zo op Zo erg, hoe mooi dat was. ja. En, uh, ja, ik ja, zou, zou niet denken, ik zat met mijn moeder in de Amsterdam Arena. Zo, zo, zo, zo. leuk <laughs> dus, uh, hoor. Ja, ja, mooi. zeker, mooi, zeker, mooi. zeker. Ja. Dus uh, ja, ik, uh, ik had gevraagd, zou jij, uh, heb jij nog een leuk plaatje? Dus ja, ik ben hoor. benieuwd wat je uit hebt gekozen. Ik heb gekozen voor Donny Hathaway, want dat vind ik toch wel wat hoor, die man. Mooie stem, mooie nummers. En ik heb gekozen voor het nummer A Song For You.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 There's no space or time singing this song to you, we were alone, and I was singing this song to you, we were alone, and I was singing this song. Ik bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, ik kom nog even terug op het bericht wat ik om half één ook gelezen heb... over het ernstige auto-ongeval bij Bad Twee personen zijn daar woensdagavond overleden... bij het ernstige ongeval op de A9 bij Bad Het gaat om een vrouw van 33 en een man van 64 jaar... Ze hadden juist iemand afgezet op Schiphol en waren op weg naar huis... toen de motor van hun auto ermee stopte. Over de A9, waarschijnlijk ook vanaf Schiphol, kwam een taxi aangereden... die werd bestuurd door een 40-jarige man uit Bergen-op-Zoom. Hij kon de stilstaande auto nog net ontwijken... maar botste vol op de slachtoffers die net waren uitgestapt. Na de speekseltest is bloed afgenomen voor een drugstest... Uh, en de man, de taxichauffeur, is ter observatie naar het ziekenhuis gebracht. En daar bleek in het speeksel van de bestuurder... die woensdagavond die twee Amsterdammers aanreed... Uh, uh, THC in te zitten. En dat is de werkzame stof in cannabis. Dus verwacht wordt dat hij daarvan onder invloed was. De nieuwjaarsduik in Zandvoort is een heel groot succes geweest... Uh, dinsdag om twee uur was bij beachclub nummer vijf de koude start voor de duik in de Noordzee. En ondanks een st stevige frisse wind met een matig zonnetje waren er ruim 5100 deelnemers. En de kijkers zorgden voor dikke rijen bovenop de boulevard Paulus Loot. 35 lifeguards van de reddingsbrigade zorgden voor een veilige duik. Helaas ging het s'avonds rond half negen bijna mis met de grote tent die is gebruikt bij de nieuwjaarsduik, want door de harde wind dreigde deze weg te waaien. De brandweer heeft assistentie, assistentie verleend om verdere schade te voorkomen en een doek van de tent werd verwijderd zodat de wind er fatsoenlijk doorheen kon waaien. De boulevard werd ter hoogte van beachclub nummer 5 enige tijd afgesloten door de politie. Afgelopen dinsdagnacht is er een agent gewond geraakt... na een incident in een woning aan de secretaris Bosmanstraat in Zandvoort. De politie ging rond 11 uur s avonds af op een melding over een conflict in een huis. Toen agenten, eh, toen agenten een man in de woning wilden aanhouden... verzette deze zich hevig. Door de politie is toen gebruik gemaakt van pepperspray... om de verdachte tot bedaren te brengen. Bij de aanhouding is de schouder van een van de agenten uit de kom geraakt. De gewonde agent is door zijn collega's en ambulancemedewerkers uit huis gehaald en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Daar is zijn arm weer in de kom gezet en de verdachte is geboeid meegenomen naar het politiebureau. Morgenavond van half acht tot half tien uh, wordt er een grote nieuwjaarsreceptie gehouden in de Pedal Club op het circuit uh, en dat is bij de Tarzanbocht. 30 Zandvoortse instellingen, uh, zowel maatschappelijk, politiek... sportclubs en dergelijke, zijn participant... en nodigen alle zandvoortes uit om het op het nieuwe jaar het glas te heffen. Tijdens deze receptie zal de burgemeester... namens de gemeente zijn nieuwjaarspeech houden. Voor mensen die beend zijn en of wat ouder... Bel, rijdt de belbus. Zij kunnen dan een plekje reserveren via nummer 5717373... En er is ook een afspraak gemaakt met taxicentrale Fred Spronk. Daar rijdt een busje om en om vanaf het Raadhuisplein. De eerste rit is dan om 10 voor half acht s'avonds. En ook vanaf het Fomarplein bij het Pluspunt. En eh, daarvoor kunt u naar het circuit gebracht worden voor 1 euro per persoon. En als u teruggebracht wil worden met het busje kan dat ook voor 1 euro per persoon. Dan helaas een triest bericht, want het doek gaat vallen voor het pakhuis aan de Noorderduinweg in het gebouw van de Corodex. De kringloopwinkel moet wijken voor woningbouw. En de kei wil dus het complex van de Corodex gaan slopen. Dit heeft tot gevolg dat de komende week de kringloopwinkel alle dagen open is voor een liquidatieverkoop tot en met woensdag 9 januari. Dus dat houdt in dat de spullen voor nog lagere prijzen dan normaal te koop zijn. Dan was er nog een heftige vechtpartij in de nieuwjaarsnacht in Zandvoort. Het is nou ook erg onrustig verlopen... Na vechtpartijen in een horecagelegenheid werden drie jonge mannen aangehouden... en als de politie rond half vijf ochtends op een melding van een vechtpartij... in een café aan de Haltestraat afgaat... zien agenten hoe uitsmijters enkele agressievelingen naar buiten proberen te werken. Als de politie een 19-jarige man uit de kroeg wil halen... gaat deze vol in verzet en hij stompt een van de politiemensen... meerdere keren tegen het hoofd en nam daarna de benen. Aanvankelijk verloren de agenten hem uit het oog, maar als de vlam kort daarna in de nabijgelegen Rozenobelstraat opnieuw in de pan slaat, blijkt de eerdere verdachte ook daarbij betrokken te zijn. Opnieuw ging hij er vandoor, maar moest zijn vluchtpoging staken toen hij in de Achterstraat onderuit ging. Toen de politie hem in de boeien sloeg probeerden twee mannen hem te vergeefs uit handen van de politie te bevrijden. En ook deze twee 21-jarige zandvoorters zijn net als hun 19-jarige plaatsgenoot opgepakt en vastgezet. Of er bij de vechtpartij in het café gewonden zijn gevallen is niet bekend. Een 16-jarige pizzakurier is gisteravond bedreigd en beroofd op de Slachthuisstraat in Haarlem. De politie is op zoek naar getuigen. Rond half negen reed de jongen op de slachthuisstraat... en hij moest pizza's bij een woning afleveren, maar er was niemand thuis. Er kwam wel een man op hem af die zei dat hij de pizza's had besteld. De man pakte vervolgens een mes en bedreigde het slachtoffer... en deze moest zijn geld afgeven. De verdachte is een blanke man van tussen de 50 en 60 jaar. Hij heeft een normaal postuur en is ongeveer 1,70 meter lang. Getuigen worden gevraagd om zich te melden bij de politie. En dat kan via telefoonnummer 0900-0804. Tot zover het uh, nieuws. Weer of geen weer zomer of hartje winter. Het Westkust Weerbericht luidt als volgt. Het is vandaag overwegend bewolkt, maar soms kan ook even de zon schijnen, zoals nu heerlijk. Lokaal is nog altijd een buitje mogelijk, maar over het algemeen blijft het droog. De wind waait zwak tot matig uit het noorden tot noordwesten en de temperatuur stijgt naar ongeveer 6 graden. Vanavond en de komende nacht is en blijft het bewolkt en daalt de temperatuur naar ongeveer 3 graden. Morgen verandert te weinig. er weinig. Het is bewolkt met soms wat licht gespetter... en voor de zon is nauwelijks ruimte en het wordt een graad of zeven. De wind waait matig en aan zeven soms vrij krachtig uit het noordwesten. Het komend weekend is het bewolkt en uit die bewolking valt soms wat lichte regen of motregelen. Uh, veel ver voorstellen doet het allemaal niet. De temperatuur ligt rond de acht graden. En uh, tot zover het weerbericht volgens Weerman Rico Schreuder. He, Erg, hè? Jonge, jonge, jonge. Ja, ik ben een van de, liedje van, van de acht lang. minuten. Hoe, hoe, hoe, hoe, hoe verzin je dat gewoon? Je nou. wilde een praatprogramma maken. En nu doe je dit gewoon zo. Het is toch <laughs> ook een muziekprogramma? Ja, dat is waar. Dat en is dit waar. is wel echt een nummer. Ik weet niet of je er iets bij kan visualiseren. Maar als dit nummer eenmaal in gang is gezet. En je zit dus met de juiste love person. Dan ben je blij, hoor. Dat die wat langer duurt. Dus dat uh, dus dus dus dus gisteren... Dat had gisteren niet, uh, niet uitgezonden moeten worden. het liedje. Op de dag van je ex? Ja, bijvoorbeeld. Nee, nee, nee. daar gaat deze niet meer voorop. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee. In ieder geval. Dan. Die heeft zijn kansen gehad. Wat, uh, wat hoorden we, Dolly? We hebben geluisterd naar Thin Lizzy met Still in Love With You. Ja. En ja, ik vind het een uh, lekker nummer. We hebben trouwens ook nog een, een artiest in het licht. Zal ja. ik even één nummer nee. van hem draaien? Of niet? Ik oh, ga sorry. ingrijpen. We gaan zo doen. Ik wil... Ik heb een dansje geleerd. Je hebt een dansje geleerd? En nou uh, wil, ik, uh, wil ik zeggen... Um, log even snel in op www.zfm-live.nl Ik zou het niet doen. En dat dansje doen. ga ik nu even met Dolly uh, doen. Dus ik, ik vraag aan ons. Ik, ik heb net gisteren een injectie in mijn knie gehad. Ik Heel moet het rustig doen. doen. Oh, een voorzichtig dansje. Jij mag het filmen. Ik ben live, nee. dus ik ga Sanfors met jou dansen. Nee, nee ja, dit wilde ja, ik weer niet. Nee. We nee. kijken, kom, ik niet kom, kijken, kom, hè, kom, op, kom, op de live. Maar. Potverdikke me. Maar wat gaan we nou weer beleven? We gaan, gaan beleven? dansen. Wat? Ja, we gaan Sanfors Dat is gelukkig. hoor de luisteraars Je Je moet ook muziek opzetten, hè? Ja, we praten het vol. Kom maar even snel. Want we moeten het snel doen. Want anders... Uh, ik ga, je, ik ga je niet tillen hoor. Je gaat niet in de spagaat. Zo. Wat is dit? Wat is dit? Nou, wat is dit? Zandvoort dansen, heb ik geleerd. voor dansen? Ja, voor dansen. <laughs> wat is dit? Wat gebeurde er dan <laughs> Waar ben je allemaal mee bezig, man? <hijen> Waarom is dit? Wat is dit allemaal? Ik weet het, ik wil niet, ik wilde je Sandfoots dansen leren. Sandfoots dansen. Wat gebeurt er, Dolly? De luisteraars hey, denken: wat gebeurt er, er, er een... hier? Wat? Uh? De luisteraars denken: wat gebeurt er als ik het niet hoor? Nou, ik ook hoor. Je dochter ligt in ieder geval in de deuk, zie ik hier. Och, oh, wat erg. Och, wat erg. Hé, <laughs> hey, ik wil het even met poep over je hebben. Nou, hé, hey, hou nou eens een keertje. Jij wil, wil je stoppen ja. met dit programma? Moet je maar eens zo? luisteren. Kom maar, jongens. Goed uit. Hop, hop. Kom op, Hop, hop, hop, hop. Ja, jongens, vooruit! Come on, come on! Oh, Willem. Het is Willem come van on. de Sloot. Up, up, up. En uh, ja, Willem had uh, flink wat werk met de uh, tweede Kerstdag. Zeker, ja. Want de... Uh, de herten waren op het spoor gekomen. Ja. En daar ja. gaf hij nou uh, een paar maanden geleden al een interview over. Ja. En daaruit zijn gesprekken gekomen met burgemeester Niek Meijer. Ja. En het goede nieuws van dit uh, verhaal, hoor je die trein toeteren? Ik zat ja. in die trein. Hoe oh, zat jij in die trein? Ik was op weg naar Amsterdam. Ja. En uh, het heeft een kwartier langer geduurd dan uh, normaal. Maar in ieder geval burgemeester Niek Meijer is in gesprek met Willem gegaan. En ja. ze hebben besloten om vaker poep te gaan strooien, leeuwenpoep. Nou, en, ik um... heb, ik, uh, ja, inderdaad. Ik heb begrepen dat dat binnenkort waarschijnlijk gaat gebeuren. Hè? En wil je nou uh, ook leeuwenpoep strooien voor in je tuin bijvoorbeeld? Dat is de koop bij Stichting Leeuw. En dat ja. gaat dan weer naar het goede doel. Dus... Bij Artes ook. Ja, bij ja. ook dus... Maar Stichting Leeuw is voor het goede doel. Ja, inderdaad. En waarom zou je dat doen, dat leeuwenpoep strooien? Kijk, niet iedereen heeft last van herten in zijn tuin. Maar wel van katten in de tuin. En ook katten blijven weg. Want ik kocht vroeger al wel eens leeuwenpoep. Ja omdat er zo vreselijk veel katten bij mij in de tuin kwamen. En als je die leeuwenpoep strooit... ben je gegarandeerd van de, van de uh, poes nou, af. Dat doe ik nou als ik last van mijn buren heb. Wat hebben die dan <laughs> in jouw tuin te zoeken? Nee, dat strooi ik ook leeuwenpoep voor mijn deur. Met, oh, uh, voor de deur. Nee, uh, Maar vader, ik wil even pusseri. met jou uh, luisteren... naar het ja. interview uh, van uh, Willem van der Sloot. Oké. Okay, van onze collega's maar. van NA Nieuws. Ja. Dat stinkt ja, verschrikkelijk. Kan je het ergens mee vergelijken? Ah, nee, nee, nou ja... Erger, ja, stinkt, maar dit stinkt ook verschrikkelijk. Wat je noemt het leeuwpoep, maar het is... Ja, het kan ook tijgerpoep, want er zitten ook tijgers. Leeuwen- en tijgerpoep. Waar ga je de leeuwpoep voor gebruiken? Wij gaan de leeuwpoep uh, direct neerleggen bij beide spoorwegovergangen in Zandvoort. Omdat de damherten niet meer het spoor opgaan. De damherten zullen ook merken dat het stinkt, maar hoe weten ze dat het leeuwpoep is? Nou, waarom, ik, waarom blijven ze weg? Ik weet niet of ze wegblijven, ik hoop wel dat ze wegblijven... Want ik sta nu elke ochtend vroeg op eh, om de herten van de spoor te halen voordat de eerste trein naar Zandvoort komt. Goed zo. Maar dat ga ik niet meer volhouden. Het is nu te donker s morgens en te gevaarlijk voor mij. En ik hoop dat het werkt. Maar of het werkt, is vraag twee. Ik Ikzelf geloof het niet dat het werkt. Maar de professoren van de universiteiten hebben wel gezegd dat het wel werkt. Dus laten we het proberen. Wat niet geschoten is misgeschoten. Zo. Ah, stinkt. Als het wel herwerkt, dan zal ProRail toch misschien met geurzuilen hier moeten komen. Ja, ja, ja. Okay. Met dezelfde lucht. De herten bij Zandvoort die zijn ons ook een behoorlijke doorn in het oog. We hebben er best wel heel veel last van hier met alle treinen die langsrijden, die herten tegenkomen. Uh, dus we zijn eigenlijk heel erg blij dat uh, meneer en ook de gemeente met ons meedenkt om te kijken hoe kunnen we nou die herten op zo goed mogelijke manier bestrijden. En proberen weg te houden bij het spoor. Van der Sloot is wat sceptisch of het gaat werken. Wetenschappers zeggen dat dit echt de oplossing is. Wat denkt u daarover? Nou, het sluit eigenlijk heel erg goed aan bij wat wij doen. Wij hebben al behoorlijk wat proeven gedaan met geur om uh, met name ook herten, maar ook kleiner wild af te schikken. En daaruit blijkt dat met name ook het verspreiden van brandlucht, maar ook het lucht, uh, de lucht van uh, wilde dieren, kan helpen om dieren in ieder geval niet te lang op dezelfde plaats te laten zijn. Dus op zich zou het best kunnen werken. En wij bedanken de collega's van Enna Nieuws voor deze mooie reportage... over ja, toch die, dat moeilijkheidsverhaaltje rondom het spoor van, van Zandvoort. We hebben het allemaal in de tweede kerstdag kunnen zien... dat het toch wel wat gevaarlijk wordt. Niet alleen voor de mensen, maar ook voor de herten zelf. Voor degene in zijn schuilhoek achter glas Voor degene met een dichtgeslagen ramen Voor degene die dacht dat hij alleen was Moet hij weten, wij we zijn allemaal samen Voor degene met zijn dichtgeslagen boek Voor degene met een snel vergeten namen met het vruchteloze zoeken, moet u weten, we zijn allemaal samen. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder Zing, vecht.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 op zijn risico roze hoge rots Moet u weten, zo zijn wij niet geboren Zing, vecht, huil, wit, lach, werk en bewonden Zing, vecht, huil, wit, lach, werk en bewonden Zing,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 je bijgekomen? Ik, eh, uh, ik val van de ene verrassing in de andere met jou. Verschrikkelijk ben je. Ach, ach, ach, ach, vlieren fluiter. weg, huil, wit, lach, weg en bewonder. Zing, weg, huil, wit, lach, weg en bewonder. Niet zonder ons, niet zonder ons, niet zonder ons, ons, niet, niet, zonder ons. Niet, zonder ons. Yeah. niet zonder ons, niet zonder ons. Niet zonder ons. Niet zonder ons. Niet zonder ons, niet zonder ons. Niet zonder ons. Ja, u hoort hier Ramsaffi met zinkvecht. Huil, wit, lach en werk en bewonder. Wat een tekst eigenlijk, hè? Ja, ja. Bedenk het maar, hè. Oh. Ja. Woe. applaus voor Donnie. Wat een lekker nummer. Ik vond het even fijn, leuk om hem even te draaien. Ramses Shaffi, Dat is toch nostalgie. Zeker weten. Ja, ja, ja. Klassieker, hè? Zeker ja. weten. En wat ook altijd een klassieker is... dat is ons vast item, hè. Het artiest in het licht. Ja, want en, we uh... hebben er nog één. Ja. Ja. ja. Ben Oké, okay, komt die. Artiest in het licht. is een major move. Wij right hebben... You gotta get with it or get lost. That's that. Yeah This young Lord. reporting live from Atlanta, yeah. Georgia. Decatur is great. And uh I want all my sexy ladies to report to the dance floor immediately. We gon' go and glide this with y'all. Yeah. Right off the back, man, a boy got dollars So woman come frequent, like flight mileage It ain't no secret, I, I might holler But I ain't gonna switch you baby I'ma let ya catch up with your gang Run faster, don't let them lose you Cause I ain't gonna bless you Unless you feel a little desperate Send a, a text message, girl Stop, The way you need it. The way you move that girl You done got my heart all in it Just wanna be with you tonight Girl, please I'm a player, yeah, it's true But I changed the game for you I wanna see what it do Can I be real? This is how I feel I'm in need of love So let's dip up out of here Ooh, you're just my time Everything's alright And I just want you So let's dip up out of here She's fine too, but I want you She's fine too, but I want you I'll admit it, this just ain't no game These just ain't words that I'm speeding If you could see the thumb in my head I'm tripping I'm, I'm a player, yeah it's true but yeah. I changed the game for you and see what it do Yeah, not be real this is how I feel I'm, I'm in need of love, love. So, so let's dip a bottle here oh you're just my type. everything's so right so I just want to so let's dip a bottle here dip a bottle Artiest in het in het Licht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 En dit was de artiest in het licht. Ja, ja, en dat uur. was uh, Lloyd, Lloyd Polite Jr. En die is geboren op 3 januari 1986 in New Orleans. Een Amerikaanse R&B zanger. En uh, Polite Jr. treedt treed op onder het pseudoniem Lloyd. En uh, hij vergaarde bekendheid als lid van de R&B groep. En toen, voor hij in 2004 met zijn solo carrière begon... En het, het tweede nummer, nummer waar wij naar luisteren... dat sloot echt mooi aan op de dag van gisteren, de dag van de ex. En dit <laughs> nummer heet Dedication to My Ex. <tied> <tied> <tied> <tied> en wij gaan deze uitzending afsluiten. Dit was de eerste uitzending van ZFM Lunched. Ja, ja, en maandag zijn we er weer met Ruud en uh, Pep. Ruud en Beb en dan woensdag Ruud en Dolly weer. en donderdag dus jullie gaan weer lekker beppen? Roy en Dolly. <laughs> jullie gaan lekker beppen? Ik, nou, ik niet. Nee, nee, nee, Ruud, Ruud en Beb, en Beb gaan ja, lekker beppen. Ja, ja. we even beppen. Ja. En uh, wij sluiten deze uitzending af met Girl van Anouk. En ik zeg jullie tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender. En, ja, en dan is het eventjes mijn laatste uitzending. En dan uh, ben ik er over een paar weken weer... Terug. En stay tuned, hè? want we gaan hierna weer live verder met uh, Bart van der Meer met Matchbox. En daarna natuurlijk weer Hans Wassenaar met de Muziek Boulevard. En daarna de Jong Zandvoort met Thomas de Jong, gevolgd door Alternative ZF. ZFM met Jaap Koper. Helemaal en, leuk. Uh, Marcus. Helemaal ja. goed. Leuk voor programma hier op ZFM Zandvoort. Wij zijn er morgen ook bij uh, ja, de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Zandvoort. Vanaf uh, 7 uur zijn we bij ja, u live dus op ZFM. Uh... Of de Zandvoort app Facebook. En uh, u kan ons overal vinden. U gaat luisteren naar een hoek met Kul. Bye bye. Bedankt voor het luisteren.